Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een rechtszaak tegen Donald Trump gaat niet meer door. Hij staat terecht voor het achterhouden van geheime papieren uit het Witte Huis toen hij geen president meer was. Maar volgens de rechter is er een fout in de procedure waardoor de zaak vervalt. Trump zelf is al bij de Republikeinse conventie waar hij officieel wordt benoemd tot presidentskandidaat. Hij is dus erg blij met de beslissing van de rechter, zegt deze journalist. I just talked with a, a, with a close individual with his campaign here and I asked how his conversations with him have been like and he said that he is in great spirits right now. So for Donald Trump he is going to be joined by his family here. He is going to be joined by the closest allies of the Republican Party. En Trump vindt dat de andere rechtszaken die tegen hem lopen ook stop moeten worden. Het is afkikken voor EK-fans. Gisteravond was de finale tussen Spanje en Engeland en dus zit het toernooi erop. In Nederland zagen ruim 3,6 miljoen mensen hoe Spanje net voor tijd het beslissende doelpunt maakte. Ze wonnen uiteindelijk met 2-1 van Engeland. De Spaanse ploeg is inmiddels in Madrid, ze gaan langs bij de koning en de premier en ze worden over een uurtje gehuldigd. Deze artiest houdt misschien een nare smaak over aan een festival in Roemenië. Uh -huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, uh -huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and Wiz Khalifa yellow. Khalifa wordt aangeklaagd voor illegaal drugsbezit, omdat hij tijdens een optreden een joint opstak op het podium. In Roemenië kun je maximaal 10 jaar cel krijgen als je wiet op zak hebt. Khalifa heeft op sociale media sorry gezegd. Hij zegt dat hij de volgende keer terugkomt zonder een big ass joint.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 control, man. It's I can't get away from here And go doubt, controlled by fear Zo, de tent wordt even vakkundig afgetimmerd, zou de heer Pepe Fischer zeggen. De, de, die podiumpresentator die bij de Rob Akdou wordt. het uh, nodig heeft uh, gedaan. Durdenen is dit met hun nieuwe single, dat nummer dat heet Render. Het zit eigenlijk allemaal in het uh, verlengde van wat we vanavond uh, hier doen. Op het moment dat we dit uitzenden is het uh, donderdagavond, 11 juli. En te gast zijn uh, de bandleden van Edison Road. Ze hebben al net uh, verteld waar die naam uh, vandaan komt. Uh, de, dat is ergens een weg in Alkmaar in, uh, Bergen, uh, in de wijk Ouddorp. Daar uh, schijnt een Edisonweg uh, te lopen. En daar hebben zij hun naam aan ontleend. Edison Road Blok 2. En uh, daar gaan we nu uh, mee beginnen. En uh, dat is Indigo. Daar beginnen we mee. Het is een beetje een, hoe noemen we dat? Een beetje zo'n rockclassic. Uit, nou ja, weet ik veel waar. Uit een bepaalde periode zou ik dit niet misstaan, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, het is een, het is een nummer wat lang duurde. Dat, dat had ik al begrepen bij, bij de voorbespreking. Het is een hoog tijd om even de witte vlag te gaan zwaaien. Maar dat is ik een mooie brug om het volgende nummer aan te kondigen. En dat nummer dat heet White Flag. En dit is een oude eindje waar ik uh, toch uh, inhoudelijk zeg... ja, prima song. <laughs> dus uh, dus uh, bij deze kunnen jullie die alvast in je zak uh, steken. En ik hoop dat die ook in een misschien toekomstige versie... ergens op een album of wat dan ook uh, gaat komen. Maar dat uh, is voor latere zorg. Het uh, laatste nummer van, uh, van deze blok. En dan hebben we er nog een toegif. Maar dat uh, gebeurt straks na het telefonisch interview... want uh, we hebben nog uh, met de Chasing Mavericks een afspraak staan... met Lindy Jansen. Maar eerst uh, de Freak Show. Hier is Andermaal Edison Rood uit Alkmaar. Klinkt dus er zo'n beschaafd jazz-applausje door deze hele studio heen. Ja, dat vind ik altijd wel leuk hierin. Dat waren ze voorlopig even. We geven ze even rust, want we gaan zo dadelijk praten... met Lindy Janssen van Chasing Mavericks uit Utrecht. Maar eerst gaan we het uh, nummer horen wat een van, een, uh, een van de nummers wat op de EP staat. En dat nummer dat heet Name the Prize... We're right. live uitzending hadden we net uh, bij Edison Rood, The Frick Show, maar uh, dit uh, lijkt er wel ergens uh, een beetje op, De uh, Chasing Mavericks en Name the Price. het uh, komt van de EP I See You Dancing. En niets is zonder een reden, want we hebben een van de leden van Chasing Mavericks, en dat is Lindy Jansen die speelt volgens mij de bas. Zeg ik dat goed, Lindy? Lindy nee, ik wil gitaar. Oh, heb ik het toch even <laughs> mis? Ja, ze, ja. Uh, en voor de mensen die denken. Lindy Jansen hadden we toch al eens een keer eerder in de uitzending bij Alternative FM. Dat klopt. Maar dat was toen uh, in een andere hoedanigheid. Volgens mij was dat Ice of Ruby. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Dat is ook alweer een tijdje heel terug. Ja, dat ja. is al een tijdje terug. Maar uh, als we het to toch heel even hebben over de Ice of Ruby en Chasing Mavericks. Wat is het verschil dan tussen, tussen die twee uh, bands? Nou, behoorlijk wat eigenlijk. Ja? Ja, is echt gewoon wel een, uh, een harde band. Een volledige band met gewoon uh, twee keer gitaar, bas, drum, uh, toetsen. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, dat heeft iedereen net gehoord. Dat kan er flink, uh, kan er flink op gaan. Ja. ja. Uh, ja. Nu zijn jullie, uh, want jullie komen uit Utrecht. Uh, ik heb wel een beetje het idee dat jullie um, aardig begrippen zijn in Utrecht. Sowieso in de stad. En ja. ik denk ook een klein beetje erbuiten uh, heb ik een beetje het idee. Nou ja, we komen inderdaad uit Utrecht, daar uh, repeteren we. En uh, nou ja, wel in uh, die base bijvoorbeeld, on the ground podium uh, opgetreden. Ja. En onze zanger die woont uh, sinds een tijdje in tijd van Breda. Dus daar uh, ja, we hebben we ook nog laatst gespeeld bijvoorbeeld. Ja, ja dan, dan denk ik aan bijvoorbeeld de Met. denk ik. Ja, het was een ander optreden, maar. Uh, Breda denk. is wel een muziekstad, denk ik, toch? Of niet? Ja, ja. ja. Um, Utrecht uh, dus ook, je noemde de DB's al. Ik, ben, ik ken alleen de oude DB's, maar er is tegenwoordig ook een nieuwe DB's. Ja. Ja. Uh, uh, is dat een beetje... Uh, uh, ja, wat, wat, uh, wat is het verschil daar? Uh, want uh, ik, de, de, de oude DB's was echt een oude fabriekse uh, of bedrijfshal, uh, kan ik me herinneren. Ja, volgens mij is het echt pas sinds uh, april of zo, mei-april uh, hmm. geopend. Ja. En ja, ik ben er nog niet geweest. Want wij repeteerden daar vroeger wel, maar ja. nu hebben we echt een eigen, eigen ruimte waar we onze spullen kunnen laten staan. Mm. Um, dus ik moet er nog naartoe. Dat is nog een, een zomerplan van mij om dat uh, flink te inspecteren. Het is een soort uh, bucketlistje, maar dan uh, ja. in de omgeving van Utrecht. Ja, ja. ja. um, even over de EP. Uh, we hebben er al iets over geschreven bij ons op de website, Altewm.nl. Mm. Want ja, uh, als ik in mijn rol van drie voor twaalf hoofdredacteur van Noord-Holland zit, kan ik niks met een band uit Utrecht... maar dan heb ik nog altijd de, die website uh, van het uh, radioprogramma nog. Dus daar ja. kunnen we dan nog iets... Uh, I see you dancing, hè? Uh, dat is de ja. EP. Um, even over, uh, over die EP, want hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Um, ja, dat gaat in delen. We hebben volgens mij echt in november uh, een weekend lang zijn we de studio in gedoken... Mm -hmm. Uh, ja, dan heb je alles opgenomen en dan uh, krijg je uh, ja, uh, een week of twee later uh, zeg maar die eerste mix, daar zeggen wij dan weer wat van. En uh, nou ja, dan, dan komen er wat aanpassingen en dan uh, oh ja, moeten we ook nog artwork, moeten we daar ook weer over na gaan denken. Ja. Uh, dus ja, al duurt het wel even. In de tussentijd hebben we al wel de volgende EP opgenomen, maar die brengen we dan na de zomer uit. Ja, want uh, als ik ook... wel dus uh... een, tijdje, een tijdje terug opgenomen, goed dan... Uh, ja, voordat dan alle puntjes op de alle i's zijn gezet, uh, ja, dat was nu. Ja, want uh, als ik even uh, naar deze EP luister, dan gaat toch best wel uh, alle kanten een beetje op. Want uh, bijvoorbeeld, deze, neem de ja. Price, uh, Dat doet mij een beetje denken aan. Uh, ja, hoe die vogel van Talking Heads. Daar uh, doet het mij wel heel sterk aan denken. Ja. Uh, qua nervositeit dan een beetje. Ja, ja. Ja. Want omschrijvend is, wat is uh, Chasing Mavericks in de Notendop? Ja, in de Notendop is dat best wel lastig. Maar Chasing Mavericks, uh, ja, het schuurt wel. Ja. Uh, en we houden niet van uh, de gebaande paden. Dus vandaag ook wel dat het alle kanten misschien op uh, opstuitert. Ja, het, het gaat... Uh, nou ja, goed. Hebben jullie dan ook, uh, ja... Kijken jullie dan bijvoorbeeld, of, of waar dan ook... Van waar halen jullie dan de mosterd uh, vandaan in, in dat opzicht? Um, dat is ook wel divers, nou ja, um, uh, Slint is wel um, een ben die ons inspireert, daar is ook uh, uh, een nummer van de EP, uh, ja, vernoemd, mm -hmm. Sonic Youth, Pixies, maar ook Pearl Jam of de uh, Queens of the Stone Age, uh, nou, Joy Division. Ja, dat haal ik er ook nog wel een beetje ja. uit, dus. Dus dat een beetje post-punk achtige elementen zaten er wel in. Maar het lijkt net alsof jullie dat in één grote ketel stoppen... zoals Asterix en Obelix uit, dat, uit het dorpje aan, aan het water. En dan komt er iets uit rollen. En dat is, dat is dan dat zo'n beetje. Dat, ja. dat is een beetje de metafoor die ik erbij plaats. Ah, oh, mooi, ja. ja. Um, maar Chasing Mavericks, uh, hoe staat het met optredens? Um, nou, we hebben nog een, uh, een klik op uh, de radio van, de, de van Utrecht uh, deze zomer. Mm. En dan gaan we ook nog naar Arnhem, de Willemeen. Een beetje een uh, ja, alternatief poppodium. En in november uh, in onze hometown Utrecht. Aha, dus uh, de, er, is, de, de, er staan nog wel wat, wat dingen op stapel ja. als ik het zo hoor. Um, ja, want, uh, want, ja want, uh, want dat is een beetje de EP in, uh, in de notendop... Um, want, want hoe lang bestaan jullie al? Ja, ik denk toch wel, wel een jaar of tien of zo. zo. Ja. Misschien wel meer. Ja. Ja. Uh, is die band eigenlijk altijd uh, aan uh, veranderingen onderhevig geweest? Of is dit nog steeds hetzelfde, uh, yeah, hetzelfde gilde wat uh, ooit uh, tien jaar geleden begonnen is? Uh, drie van de vier wel, ja. Dus, drie uh, van de vier ik zelf, wel? Ja, ikzelf, de andere gitarist en de bassist zanger... die zijn al sinds die tijd bij elkaar. En ik denk dat de drummer er nu een jaar of... Vijf, ja, zes of zo bij, uh, bij is. is dus ja. ook nog wel uh, een tijd. Ja, uh, want, want uh, ja, natuurlijk moet dat er allemaal weer een beetje ingeslepen worden. Maar uh, waar kunnen die mensen de, de, het repertoire van jullie vinden eigenlijk? Uh, Spotify, uh, YouTube. En volgens mij alle andere uh, platforms uh, die er zijn: ja. of Instagram, Facebook. Ja, dat is een beetje waar jullie op te vinden ja. zijn. Uh, website ook, hè? Had ik begrepen. Uh, nou, alleen uh, ja, Instagram, Facebook. Uh, Oké. Okay. Ja. Ah, dat, dat dus. Ja. Uh, want uh, volgens mij uh, is dat Instagram uh, nog niet zo lang waar jullie uh, nu op zitten. Ja, ja, wij zijn er volgens mij alle vier niet heel denderend in, uh, <laughs> in de social media. Ja. Uh, maar Instagram is toch wel... Uh, ja, dan kan je gewoon wat, uh, wel lekker uh, foto's en video's van de optredens uh, posten. Ja, ja, ja. Uh, want merken jullie dat wel als je op die socials bezig bent? Dat, uh, dat het materiaal wat jullie uh, ja, plaatsen, dat dat bekeken wordt? Ja, ik merk het ook wel nu we de EP dan hebben uitgebracht. Dat je dat dan ook... Uh, ja, uh, pagina's die zich ook wat meer op die postpunk uh, richten, dat die uh, ons dan weer uh, weten te vinden. Hmm. Ja, want er uh, is volgens mij nog zo'n uh, zo band uh, bezig. Ze hadden iets met, uh, met de 3W's, dat hadden ze uh, nog niet zo lang geleden uitgebracht. Kasper Baum, ineens schiet me die naam te uh, binnen. Uh, want uh, daar zouden jullie uh, zomaar bij kunnen passen als support, denk ik dan. Ja, die ken ik ook wel. Ja, we hebben onze vorige uh, single in de studio van uh, die zanger opgenomen. Van Ernie. Ja. ja. Ernie Green. Ja, ja. zeker ja. ja, ja uh, zeker. Die, is, is die hebben we ja. Left uh, opgenomen. Ja, is, ja. Is, is, die, uh, is die Utrechtse muziek zien ook uh, echt wel een beetje zo van, uh, van ontkendeld? Mm, nou, ik denk wel, ja, er is wel een... Uh... Ja, weet je wel, dat soort uh, de studio's of uh, die base, dat is wel uh, daar lopen wel aardig wat muzikanten rond, ja. Ja, en, maar ja. Het, het is ook zo dat, dat, je, dat, dat jullie uh, elkaar helpen? Um, ja, ja. ja? Ja, we treden ook wel een beetje op met uh, uh, ja, een, een, een, dezelfde bands vaak. Ja. Niet elk optreden, want dan, ja, dan uh, is er ook geen variatie meer. Ja. Maar de bands met wie we in Arnhem staan, daar hebben we uh, uh, met beide bands weer vaker opgetreden. Ja. En uh, ja... Zo, en dan de een ja. keer uh, regelen wij het, de andere keer uh, een andere band. En dan, uh, ja, werkt dat ook? De ook? Band kennen, ja. Ja, werkt dat ook een beetje in, uh, in uh, ieders voordeel, om het even netjes uh, te zeggen? Dat, uh, dat iedereen er wat aan heeft als, als jullie uh, elkaar in dat opzicht een beetje proberen op te zoeken? Ja, jawel. Want dan uh, spelen wij bijvoorbeeld weer... Uh, uh, nou we ja, zoals binnenkort in Arnhem. Dus dan vragen we een band uit Arnhem-Nijmegen... waar we wel eens eerder mee hebben opgetreden. Dus dan... Uh, ja, uh. die uh, zitten dan wat meer in de lokale scene. Ja. Uh, zo dan hebben wij het geregeld. En zij hebben dan weer... Uh, ja, een gig in, uh, in hun omgeving. Ja, uh, ja oké. Okay. Ja. Ik, ik snap het een beetje. Uh, over ICU Dancing. Uh, jullie hebben één focus track. Zoals dat ja. mooi heet. Hebben jullie naar voren uh, geschoven. Uh, waar gaat het over zo'n beetje? Ja, dat gaat eigenlijk een beetje over het, uh, het overwinnen van angsten, uh, over ja, hoe je met uh, tegenslagen omgaat en uh, ja, negatieve dingen, dus angst uh, en zo. En het is dus een verwijzing naar uh, uh, Slint uh, een beetje under, underground uh, uh, band of in ieder geval, niet, ja. uh, niet zo groot als Taylor Swift, zeg maar. ja. <laughs> en uh, dus ook de, de, ja, zeg maar de titel tussen haakjes: uh, Losing the Spider, dat is een uh, verwijzing naar een album van hem. Oké, okay. we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, Chasing Mavericks en Slither. Everything you have seen and want to see, and knowing our understanding was lying to me. And this is all of what we have a tendency to so think. You know it's not this, but a little story to keep. So when we are walking, walking down these forest lanes, again for certainty that can be displaced. A slint, lost spider. A slint, a torch You should know And so we try to continue on our route Just to stick to what it's known As Slint, you told your stories a long time ago These forest lanes The sea to tell us everything And then take a long turn Leaving something to overthink A goal, I shows the tree Is something we can climb in but It's also something from which we can fall So Slint, the spider that we know Is the spider who makes us faint now I've slint, I've lost a spider now And slint, slint, I thought, I thought you should know And slint, slint, slint, I lost, I lost a spider now And slint, I thought, I really thought you should know Something that I want to keep And Slint, you taught me that it's everything I wanted, but I just walked away. I make it for sure, for sure, something that I needed to keep. So when this forest lane disappears now, I know where to go. And Slint, I've lost, I've lost a spider now. I slipped, I slipped, I thought, I thought it used to know. I slipped, I slipped, I slipped, I lost, I lost a spider now. I slipped, I thought, I really thought it used to know. Die kun je wel vragen om een feestje. Zeker als, uh, als ik hier een andere gast in de studio zou hebben. Die heet uh, David Molenburg. Die naam zal misschien een aantal mensen wat zeggen. Maar hij is uh, burgemeester van Zandvoort. En muziekliefhebber. Maar uh, we hebben wel eens een keer hier een, uh, een uitzending gehad. En dan vroegen we ons af. Zullen we eens even kijken hoeveel luisteraars we aan het eind van de, van de avond overhouden? Nou, en uh, dan moet je dit soort uh, nummers gaan draaien. Jason Mavericks hoorde je net uh, met Slither... En dan uh, is, staat er tussen Aki, slint, I lost the spider. Nou, wie dat uh, zeker niet doen... en ze hebben besloten om niet Save Yourself vanavond uh, te spelen... is Edison Rood, want we sluiten af met een heel ander nummer. En dat nummer dat heet Who is the Devil? en zo zit dit erop en dan mogen ze ook meteen deze kant op komen, want zoveel tijd hebben we niet meer, dus in ieder geval komen Paul en Kim en Thierry deze kant op, om in ieder geval nog even de afsluitende babbel te voeren, want ja het, het zijn de avond een beetje van de lange nummers en dit was er volgens mij ook wel eentje, want hoe lang duurde dit, hoe is de devil? zo? dacht minuten. kleine vijf kleine vijf, ja, vijf. ja. Uh, het is wel uh, voor, uh, voor lering en vermaak, denk ik, zo'n beetje. Voor de echte rockliefhebber, denk ik eerlijk gezegd. Ja. Even ja. wannen, ik maar ook een beetje misschien in die prinsgrachten. Uh, nou, zou we zo maar voor door ah, ja. kunnen gaan, ik. Ja. Ben je er wel eens geweest uh, in die, uh, in die nee, club? Ik ben er nog nooit geweest. Hoofdverhalen gehoord, maar uh, nog nooit geweest. Oké, okay. uh, ja, is, ben... dat, is dat ook iets voor jullie misschien? Een ik ben er heel lang geleden geweest, maar ja? ik uh, vond het wel heel tof daar. Ja? ja. Voelt je je meteen uh, ook helemaal thuis? Uh. Ja, tuurlijk. ja, zeker. <laughs> Uh, is het ook uh, rock? Is, uh, is dat ook een beetje gelijkgestemden? Uh, Voor zover jullie dat weten. Als jullie ja, zo'n club of wat dan ook bezoeken, uh, is dat lekker? Is dat prettig? Als je dan gelijkgestemden tegenkomt? Ja, ja, ik denk het wel. De, de muziek wordt sneller begrepen of geaccepteerd of zo ja, dan? Ja. Denk ik. Ja. ja. Want als, uh, als je het uh, moet gaan, uh, gaan vertellen tegen iemand, dan. Hm? Nou ja, ook die ja. hebben we gehad. Ja. En, uh, ja. We proberen ze gewoon nogmaals met de muziek te overtuigen. Ja, ja. ja. Wat is belangrijker? Laat ik, dat, uh, laat ik die vraag ook even stellen. Is het uh, belangrijker om de muziek te laten spreken? Uh, spreken of wat is belangrijk? Plezier. Plezier? Ja. ja? En ook de muziek, te de laten, muziek, spreken. De muziek te laten spreken. Ja, de muziek te laten spreken, ja. zeker. Ja. Ja. Dus dat uh, is ja. eigenlijk van uh, primair belang. We maken de muziek die wij tof vinden om te maken. Ja. Ja. En als, we anderen, echt dat, staan. Ja. En als ja. anderen dat tof vinden, is ja. dat mooi meegenomen. Ja. Ja. Dus, uh, ja. en, en dat is ook de ja. reden waarom jullie het ook zo lang uh, volhouden. Zeven jaar inmiddels nu al. Uh. Ja, we zijn ook gewoon goede vrienden van elkaar geworden. Ja. Dus dat, uh, dat ja. maakt het ook makkelijker om zo lang bij elkaar te blijven. Ja. Ik vond het leuk dat jullie geweest zijn. Voor de mensen die uh, jullie nog even willen vinden. Waar kunnen ze dat het beste doen? Instagram. Edison Road Band. Edison Road Band. Uh, Facebook. Facebook. Ook Edison Road Band. Spotify. Spotify. Edison Road. Ja. Je kan ons herkennen aan het logo met de stempels. Ja. De stempelletters. En het nieuwe materiaal dat is onderweg. Komt eraan. We zijn mee aan het werk. Ja. Oké. Okay. Uh, leuk dat jullie geweest zijn. Dankjewel. En... Wellicht ja, dat er nog, uh, nog een keer een aanleiding is. Maar dat zal wel waarschijnlijk met het nieuwe werk uh, worden. Ja. Dus uh, Dat uh, zeggende gaan wij uh, op uh, met nog twee nummers uh, die we nog even willen laten horen. Dit is een nieuwe single en die mag ik al draaien. Dat is Daisy Bellis. En het nummer dat heet Strange Blood. Oh love, you think you know me. But I grace I, work, I like the mouth that took me close to the earth, I breathed the air and the grass of the meadows. I died. Wat is het eigenlijk? Is het artpop, artrock? Uh, het? het is een beetje soms ook barok. Maar uh, deze, deze Belles, die kennen we nog uh, van de, de Rob Hagner uit het jaar 2023. Toen zij ook in de finale stond. En daar stonden ook nog leden van andere bands bij. Want ze doen het een beetje aan Leentje Buur. Uh, bijvoorbeeld Joon de Bruin Kops van Hunk. Die speelde daarmee uh, als backing vocalist. En uh, zo stond ook Noah Karim. Die uh, tegenwoordig ook weer opduikt bij Paul. Ja, die, die, die, die gast heeft een druk met, uh, met alles. Uh, maar dat is het een beetje. Uh, we sluiten deze Alternative de DFM, uh, af. Want uh, volgende week als we weer gaan uitzenden. Dan hebben we weer iemand op herhaling. Ja, ja, dat is leuk. Want dat is uh, gewoon weer country. En dat is Melanie Ryan. Want die komt volgende week uh, weer uh, langs. Dat is op uh, 18 juli. En we sluiten af met het uh, hele mooie nummer. Dat nummer dat heet Little Wins. Spreek je volgende week weer. Dag. Rain is so hard out to bathe the clouds. Want keep my spirits up so I keep my curtains down. I can lose And I don't want to brag about it, but I even made my bet this time. The ones that